Op deze eerste nacht in september en de laatste van de zomerreeks... kijken we naar het bioscoopaanbod van deze herfst. Binnenlandse en buitenlandse titels. Sequels, remakes aan en afraders, al dan niet in 3D. Ze worden besproken door Robert Kamer. Hij is vannacht hier. Welkom in de nacht. Goedemorgen. Um, je hebt een hoop voor ons gezien en vooruit bekeken al. Ja, en uh, uh, dat was een flinke kluif, want er komt een enorme berg aan... Ja. Ik heb me dus ook uh, uiteindelijk een soort uh, beperking opgelegd. En een paar themaatjes uh, eruit gelicht. En ja, dat moeten we maar gewoon even doorspitten. Nou, dat lijkt me prima. Oké. Okay. Nou, ik uh, begin chronologisch gewoon uh, met de films die er aanstaande donderdag aan zitten te komen. Dat, uh, daar heb ik er drie uitgelicht. Uh, de eerste daarvan is een romantische komedie. En, en dat is niet bij iedereen altijd even populair. Omdat het vaak platgetreden paden uh, bewandelt. Deze is, uh, valt daar enigszins buiten omdat ze toch wel hebben geprobeerd... onder er uh, wat uh, uh, ja, andere hoekjes en, uh, en uh, randjes aan te geven. Uh, uh, Crazy Stupid Love uh, is gemaakt door uh, Glenn Ficarra en John Requa. Die zijn eerder, uh, hebben eerder de film I Love You Philip Morris gemaakt. Uh, film met uh, Jim Carrey. Die viel al op door, uh, door uh, ja, wat uh, onconventionele grappen. Deze film wordt gevuld met Steve Carell... Ryan Gosling en Julianne Moore. En Ryan Gosling is een van mijn uh, favoriete acteurs op dit moment. Mm -hmm. Bijzonder getalenteerd mens, dat kan ik wel zeggen. En um, ja, het gaat over een, een, een echtpaar dat in scheiding ligt. En uh, die man moet uh, proberen zich daar een weg, uh, weg in te vinden. Komt een, uh, een, een gladde jongen tegen die de ene one-night stand naar de andere doet. En probeert die, uh, die een beetje ingedutte man bovenop te helpen. En uh, terwijl hij met dat project bezig is, uh, komt hij natuurlijk zijn grote liefde tegen. En uh, uh, dan ontspint ontspin zich een, uh, een dialoogje. En uh, ik heb de film zelf nog niet gezien. Ik heb er veel over gehoord. Maar uh, het korte dialoogje wat ik nu laat horen, dat is voor mij alleen al een reden genoeg om hem te gaan kijken. Dat is het moment dat uh, uh, zijn pick-up van die avond uh, hem vraagt of hij zijn shirt uit wil doen. Take off your shirt. Why? Goeie, take off your shirt? Seriously? It's like you're photoshopped. Ja, nou, dat vind ik dus echt... Uh, ja. ja, dat zijn, dat vind ik... <laughs> sorry, dat vind, de, Ja, misschien is dat mijn... Raar, is dus zo'n klein, klein, zo klein triggertje op, op zoiets ga je al naar de bioscoop. Ja, want dan denk ik, uh, als je, je zo'n flauwe grap uh, weet te bedenken... gewoon over iemand die in het werkelijk leven voor je staat... en dan photoshop erbij trekken, dan vind, ja. ik, het, vind ik het al leuk. Nee, hij is, uh, wat ik ervan heb gezien... Uh, uh, snedige dialogen en, uh, en goede grappen... En, uh, uh, hij is uh, in de pers vergeleken met uh, een beetje met uh, Love Actually, die, uh, die Engelse uh, romantische komedie met Hugh uh, Grant. Mm -hmm. En al die verhalen die door elkaar lopen. Het zijn minder verhalen die door elkaar lopen. Ze hebben, ze hebben het ietsje scherper en puntiger bij elkaar proberen te krijgen. Maar het heeft wel dezelfde flow, uh, heb ik begrepen. En ik, ik verwacht, alleen al op basis van dit ene quoteje, verwacht ik daar wel het een en ander van. Aanstaande donderdag in de bioscoop. Ja, daar moeten we ook uh, snel naartoe. Wat is het uh, nu omloopsnelheid qua films? Is dat nog steeds. Ja, dat van een paar hier. weken en. Uh... Ja, dat is in sommige. Nou, Soms gaat het snel. Ja, he, de, middel, het de middelgrote bioscopen, vooral. Ja. Uh, maar aan de andere kant, de Gooise Vrouwen, die in uh, maart in uh, bioscopen komen... draait ook nog in sommige, sommige steden. Dus oh, ja. Ja, de, ja, er is geen pijl op te trekken. Maar ik verwacht dat dit inderdaad gewoon. Dit is een uh, omlooptijd van een maand of anderhalf. En dan uh, is die in de kleinere steden niet meer te zien, denk ik. Mm -hmm. Nou, de volgende, daar verwacht ik ook echt het een en ander van. Dat is The Devil's Double. Er gaan al uh, uh, de nodige uh, trailers uh, rond op tv ook. Uh, pittig, uh, ja, pittig drama kunnen we wel zeggen. Uh, je, uh, het wordt ook Scarface in Irak genoemd. Mm het -hmm. is gebaseerd op de, de ware gebeurtenissen rond uh, een meneer die Latif Yahia heet. Die werd begin jaren negentig werd hij uh, gevangen genomen, eigenlijk. In gijzeling genomen door uh, uh, een van uh, Saddam Hussein's zoons, Oudai Hussein omdat hij uh, op hem leek. En hij dacht uh, uit veiligheidsoverwegingen. De Amerikanen die uh, uh, grote plannen hadden met Irak. Is het misschien veiliger als ik niet altijd overal zelf uh, ga rondlopen. Dus die man wordt eigenlijk min of meer gedwongen tot een, uh, ja, de, de, het aanpassen van de laatste details in zijn voorkomen. Door middel van operaties. En uh, ja, voor de rest wordt hij een beetje op sleeptouw genomen door, uh, door die Oudai. Hoe zijn in alle... Ja, uh, uh, enorme uh, luxe de, de, en het geweld wat, wat in die familie heerst in Irak. En dat is uh, heel spannend, heel intens. Uh, ik heb nog niet de gelegenheid gehad om hem te zien, maar wat ik ervan heb gezien. En uh, uh, ja, lijkt het mij een bijzondere, spannende en uh, goede film. En ik heb er ook goede dingen over gehoord. En dat terwijl ik niet eens een fan ben van Scarface. Maar mm -hmm. Scarface in werk ja. spreekt mij wel aan. Het schijnt echt hè, waar, waar de laatste tien jaar, vijftien jaar... men met kousenvoetjes toch door Irak heen wandelt op filmgebied. En het zijn allemaal serieuze verhalen. Deze gaat er gewoon met de volle stormram in... om, ja. uh, om uh, ja. de familie Hoezijn uh, neer te zetten. <laughs> en een dubbelrol uh, van de acteur Dominic Cooper... die eigenlijk voorheen alleen nog maar uh, vooral tv-werk heeft gedaan... En uh, ja, die speelt twee compleet verschillende rollen. Een compleet over de top uh, gejaagde door uh, cocaïne doorgesnoven Uday Hoezijn. En de wat rustiger, broeiende man die ja, in, in die achtbaan mee moet. En dat uh, schijnt echt, uh, hij wordt al genoemd voor de Oscars. En uh, ja, de, de volgende, ja ik, ik kon, ja, ik zou er graag omheen willen, maar ik kan er niet omheen. Dat is uh, een, uh, een film die, uh, die eraan zit te komen. Uh, in, uh, in de categorie zwaar overbodig, wat mij betreft, uh, dat is Conan the Barbarian. Die kennen we natuurlijk allemaal uit begin jaren 80 uh, met uh, Schwarzenegger Ar toch? Ar Ar de... Ja, dat is de film eigenlijk geweest die van Arnold Schwarzenegger uh, die van een van een van een uh, ja een, een, een bodybuilder met een uh, komisch accent een wereldster heeft gemaakt. Eigenlijk. Dat mm -hmm. begon met Conan the Barbarian en uh, ja, waarom je dat zo opnieuw zou willen doen, geen idee. <lacht> uh, maar goed, dat hebben ze gedaan. En uh, alleen al de trailer is een parodie op zich. Ja, ja, dat kun je wel zeggen ja, inderdaad. Nou als je, als je ja. dat... Maar wel leuk en lekker toch? Om ja, nou, het, is, ja. Het, is, het is overdreven vet. Het is uh, ja, Don Lafontaine, uh, de, de bekendste stem van... Inner world. Ja, die wordt ja. hier drie dubbel over de kop vijf keer... Uh, door een ander uh, een Door een ander, ja. Het is gewoon van, hé, hey, we hebben Don Fontaine, hoe kunnen we dat erger maken? En ja, nou, en dat dus. En ja, dat, die film ook, hij is in uh, Amerika gewoon geflopt. Hoofd wordt gespeeld, gespeeld door een Jason Momoa... Kleine rolletjes tot, uh, tot nu toe en uh, die mag hier ook... en uh, I'm content roepen, nou veel plezier ermee, maar... Uh... Maar was het de insteek om, een, uh, om, om het een beetje uh, als een parodie te brengen nee, of niet? Nee, nee, nee. nee. Is het, echt het is een serieuze, ja, serieuze remake. Ja, is? nou, het is, het, is, het is niet zozeer een, een, een pure remake in de zin van... Uh, de, de boek, uh, het is gebaseerd op de boeken van uh, Robert E. Howard... En uh, daar zijn ook weer strips op gebaseerd. En er is een hele ja, geschieds, geschiedschrijving rondom de figuur Conan. Dus het is een, uh, ja, een soort halve remake, zullen we maar zeggen. Een deel van het verhaal overlapt het verhaal van de oorspronkelijke film. Maar de titel is exact hetzelfde. Mm -hmm. Er het wordt duidelijk, hoor je net ook in die stem van Conan een poging gedaan... om uh, het, uh, ja, de manier van praten van Schwarzenegger te emuleren. Dus... Ja, eh, ik vind het zwaar overbodig. Maar ja goed, het, men, het, is, het is iets wat, wat je vaker ziet. Uh, nu zijn de special effects zijn, uh, op en top. Dus hoe kunnen we, hoe kunnen we uh, zwaardgevechten en massa's uh, oermensen... Uh, uh, er groot uit laten zien? Ja, dat kan. Wat, op welke film kunnen we dat loslaten? Oh, ja. Conan. Ja, dat ja, nou, is leuk. En, ja. Ja, er zijn intelligentere zwaard fantasiefilms te bedenken dan Conan. En, uh, dus ja, goed, als je ervan houdt, moet je het vooral doen. <laughs> maar, maar ja, ik zou een lobotomie moeten doen om ervan te kunnen genieten... en uh, dat laat ik even <laughs> zitten. Uh, maar dat brengt mij wel bij een, uh, bij een trend die al eeuwen bestaat natuurlijk... Uh, maar die deze zomer toch wel in een soort piek uh, terecht is gekomen. Dat is uh, de remake, ik zei het al. Ja. Conan is een ja. remake van de, de versie van John Millius uit 1982... En er zijn nu in één keer, komen er in twee maanden tijd uh, met Conan meegeteld... vier uh, remakes uit van films uit de jaren tachtig. Zo. Uh, waarvan ik eigenlijk ook vind van of ze zijn overbodig, die remakes... of ja, waarom is, is het origineel niet goed genoeg? Of wat wil je dan toevoegen? Dat is eigenlijk meer de vraag. Maar het lijkt, ik vond het wel even leuk uh, om ze er even uit te pikken. De eerstvolgende die eraan zit te komen, dat is alweer over een maandje. Dat is uh, eind september. Dat is Friday Night... Ik weet niet of jij die ooit hebt gezien. Dat is, dat een... is met. Maar uh... oh, dat is niet met Jason. Dat is, dat is, nee, dat, dat is, is Friday the, th the 13th. Ja, Friday the 13th ja. inderdaad, ja. Nee. Nou, trouwens, grappig dat je, dat je die dan weer noemt. Want dat is dus uh, de maker van Conan nu. Die heeft hiervoor. Friday oh, ja. the 13th gemaakt, zullen we zeggen. Nee, Friday night, dat is een soort komische horrorfilm over een jongen die ontdekt dat zijn buurman een vampier is. En samen met een soort uh, tv-vampierjager uh, probeert uh, daar een einde aan te maken. Nou, dat hebben ze een beetje geüpdate. Ik uh, las in de recensies ook al dat uh, ja, er werd een beetje ge uh, genoemd van... ja, het is een soort Disturbia met, uh, met vampiers. Disturbia is een film van een paar jaar geleden. En dat was dan weer een remake van Rear Window van Hitchcock. Die een beetje geüpdate is. <laughs> ja. Dus zelfs in recensies verwijst ja. men nu alweer terug naar remakes van andere klassiekers. Ja, ja uh, Friday Night in de jaren 80 van Tom Holland vond ik een... Uh, ja, een uh, Plezierige B-film. En zo was hij ook bedoeld. Tom Holland is ook bekend van, uh, van andere B-films. Uh, met, met griezeldingen. Life Force was er ook zo eentje over uh, zombies uit de ruimte. en zo Leuk, en, maar ook niet pretentieus of zo. Het was gewoon van dit is het. Vampier is je buurman. Wat gebeurt er? En dat wordt dus nu uh, ja, geüpdate. Uh, Colin Farrell speelt de vampier... Uh, die gewoon uh, ja, uh, in de gaten krijgt dat zijn buurjongen hem in de gaten krijgt en dan ontspint zich een kat-en-muisspel. En, en uh, uh, Colin Farrell, die heeft de laatste tijd wat vaker, dat werd een tijdje geleden, werd hij uh, ja, een beetje gehyped... als zijn nieuwe mooie jonge Ierse broerige uh, knappe gozer. Dat ken je hem toch ook uit de Small oh. Mia, toch? Of is hij dat niet? Nee, nee, nee, hij komt uit de Recruit, onder andere met mm. El Pacino. Uh, en, en, maar hij heeft nu laatst, de laatste tijd wat, wat, wat uh, gemene rolletjes. Hij mm -hmm. speelde ook in Horrible Bosses. Speelde hij een oh, van ja. de Horrible Bosses. Ja. Ja. Onherkenbaar, kale kop, uh, ja. brilletje, stoppenbaartje En echt verschrikkelijke teksten kwamen eruit. Uh, daar genoot hij zichtbaar van. En dat is in deze film ook te zien. Hij geniet echt zichtbaar van een soort, soort ja, gemene, gemene rolletjes. Uh, ik denk wel... Ik, ja, dat hij leuker wordt dan Conan. Dat uh, wat ik ervan heb gezien, uh, denk ik dat er meer plezier aan te beleven valt. Maar ja, uh, in het kanon van, uh, van de Giezelfilms en de Vampiers, denk ik dat hij wel verder overbodig is. Dus je moet het beschouwen als een niemendalletje. In datzelfde kader, Footloose. Er komt ook een nieuwe versie van. Werkelijk. Werkelijk. Werkelijk. Uh, zonder Kevin Bacon. Uh, ook niet in een klein rolletje dat hij even met nee, gitaren zijn eigen. Nee, nee voor zover ik het een oude film waren Nee. Uh, ja, die krijgt de step-up behandeling, zullen we maar zeggen. Of de Fame-behandeling. Uh, dat moest ook uh, vorig jaar of twee jaar geleden. Moest dat ook in één keer een stuk moderner. Oh ja, met hip hip-hopdansjes ja. en streetdance erin. Ja. ja, dat gebeurt hier ook. En het, uh, het verhaal mag bekend worden verondersteld. Er is een dorpje in Amerika. Waardoor een ongeluk. Er zijn een paar kinderen omgekomen bij een auto-ongeluk. Nadat ze afkomstig waren van een, van een danswedstrijd. En onder intro, uh, invloed van uh, de plaatselijke dominee uh, wordt. Uh, een verbond op dansen afgekondigd en dan komt natuurlijk die nieuwe scholier die heel erg van dansen houdt en de boel op zijn kop zet. Het ja. speelt dus wel in het nu, want het speelt in. Het nu. destijds speelde ook in het, ja. nu, van ja. toen, in het nu van toen. Ja. Ja. Ja. Speelde in het nu van toen dus. ja. ja, ja. en nu uh, spelen we het nu van nu. En destijds werd die priester werd gespeeld door John Lithgow, waar ik een groot fan van ben. Oh ja. En uh, nu wordt die rol gespeeld door Dennis Quaid. Uh, die kan ook heel goed boos kijken en. Uh, enigszins troublesome om zich heen kijken. Ja, het is geüpdate. Als je van dansen houdt... en je vond Step Up en High School Musical leuk... dan vind je dit ongetwijfeld ook leuk. Mm. En als je de oorspronkelijke niet hebt gezien... dan moet je het vooral gaan kijken. Het eh, Onschuldig vermaak, zou ik maar zeggen. Maar... Ja. In mijn optiek, ik uh, hou de versie van Kevin Bacon in ere. Je hebt er nou nog één, hè? het Doe. Ik hoop op Zijna <laughs> <laughs> Dat zou toch leuk zijn? En uh, wie komt dan in de rol van Gene Kelly? Dat is de vraag. Hè? <laughs> nou, alsjeblieft, zeg blijf er toch vanaf, mensen. <laughs> Waarom is het, hè, die remakes? Is het dan gewoon van: nou, je hebt, je hebt een sure thing, je hebt een succes. Wat je dan natuurlijk nog een keer doet, je wilt gewoon het succes herhalen. Ja, dat denk ik. Dat kun je, en dat is dan veiliger dan een nieuwe film bedenken waarvan je niet weet of het werkt. Ja, nou is dat goed. de overweging? Ja, nou nee, goed, het is, uh, je kan zo denken: beter goed gejat dan slecht bedacht. Uh, dat, dat, kan je, dat kan je erop loslaten. Maar dan denk ik nog, er zijn zoveel kleinere filmpjes... die, die minder succes hebben gehad in het verleden... waarvan je nog denkt, van, nou, daar kunnen we nu nog een keertje een heel mooi ding van maken. Dan dat je van die, ja, zo'n Footloose... Uh, de hit van Kenny Loggins... Uh, Kevin Bacon is ermee doorgebroken. Waarom moet je daar nou weer nieuwe onbekende types neerzetten? Het is, een, het is nou niet een, een verhaal waarvan je zegt... nou, dat is echt belangwekkend om nog een keer te, joh, maak een andere dansfilm. Dat denk ik dan een beetje. Ja, ja. Maar ja, goed... Uh, Mensen die Footloose niet hebben gezien, je kan het hartstikke leuk zijn. Ik ja, denk want dat heeft, de... het, heeft het zin? Want de, de mensen die nu jong zijn, die kennen de oude Footloose niet. Nee. Dus he, gaan die, die gaan er niet naartoe vanwege de, de naam van de nee. film, zullen maar nee, zeggen. De standing. Na, die gaan er naartoe vanwege dansen. Dus heeft het dan nut, zo'n zo remake? Ja, nou ja, je, kan ook, je kan je ook afvragen: van ja, God, heeft het dan nut om een nieuwe te bedenken? Waarom zou je dan niet inderdaad het verhaal er Ja, zijn, dat of... is ook waar. Want inderdaad, het is voor, voor de voor de, de, ja. de jongere kijkers van nu, is het. Is het is het nieuw? leuk. En dus ja. de step up is, heeft het goed gedaan. Dat en, is ook waar. en de dansen ja. was er ook goed en het zag er goed uit. Dus ja. Je hebt met al die Dance Academies en weet voor wat er allemaal op tv is. Het is, hit, het is hot. Ja. Dus ja, waarom niet? Maar goed, uh, ikzelf als uh, oude knakker uh, hou Kevin Bacon <laughs> hoog. En de laatste, ja, dat vind ik de meest fascinerende van het stel. Um, uh, dat is uh, in mijn ogen heiligschennis. Echt, echt heiligschennis. Ja. Dat is uh, The Thing uh, van John Carpenter. Op zichzelf ook alweer een remake van The Thing uit de jaren 50. Mm -hmm. Maar wel een hele geslaagde. En ik vind dat je van Horrormeister Carpenter eigenlijk wel moet afblijven. Maar goed, Halloween is ook geremaked uh, en 25 keer gerecycled, waarvan hij zelf ook aan mee, waar hij zelf wel mee heeft gedaan trouwens. Maar ja, ik, uh, ik vind het. Uh... Wat is het verhaal? het verhaal? Het verhaal gaat over een, een, een zuidpool een Zuidpoolexpeditie. Die een wetenschappelijke. En die ontdekken iets in het ijs. En uh, gaan daar een monster van nemen. Uh, letterlijk, zal ik maar zeggen. <laughs> <laughs> en ze worden uh, belaagd en één voor één uh, ja, uitgeschakeld door... Nou ja, ze vinden, ze vinden bloed en ze vinden, ze vinden heel veel vieze, vieze prut... maar niemand verdwijnt. En dat uh, is, levert dan toch de vraag op van, van wie is dat bloed dan... en wat gebeurt er? En, uh, nou, daar zit dus de uh, thing achter. Dat mm -hmm. is hetgeen wat, uh, wat ze hebben aangetroffen en dat komt ongetwijfeld uit de ruimte. Uh, maar het meest fascinerende aspect aan deze film... Uh, ja, de, de namen die erin spelen, dat zijn vrij onbekende. Je hebt Mary Elizabeth Winstead. En haar grootste uh, wapenfeit is zo'n beetje geweest... dat ze de dochter van Bruce Willis speelde... in de allerlaatste Die Hard-versie. Uh, oh ja. Ja. Uh, toen stond ze haar mannetje al aardig met knokpartijen met boeven. Nou ja, hier mag ze gaan rommelen. Dat, zij speelde eigenlijk de Kurt Russell-rol van, van toen. Mm -hmm. Dat is uh, geüpdate naar een vrouw. Uh, heel modern. Uh, maar... De regisseur is fascinerend, want dat is namelijk Matthijs van Heiningen Junior, Aha. zoon van, Ja. heeft alleen nog maar twee korte films gemaakt en in Nederland neemt... en ja. nu in één keer in Amerika een remake van The Thing, ja. uh, eigenlijk een remake van de remake van The Thing. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. <laughs> en, ja, ik, ik vraag me ook... Ja, goed. Ik, we weten te weinig ik, van hem om uh, Ja, en ik weet, te ik, ik weet van de oude Matthijs van Heiningen dat hij connecties heeft. Maar hoe, hoe ver lopen die connecties, zou ik ja. maar zeggen? Ja. En uh, hoe ver zit hij met zijn geld? Dus in die zin ja, vind ik dat wel een bijzondere. En ik neem aan dat, uh, dat RTL Boulevard dat binnen afzienbare tijd ook wel een keer zal oppikken... tegen de tijd dat hij gaat komen met interviewtjes. En dan krijgen we ongetwijfeld allerlei antwoorden. Maar ik vond dat wel, ik, ik zag die naam, hey. Matthijs van, van Heiningen junior. Ja. Ja, goed. Wanneer gaat dit gebeuren? Dit gaat gebeuren op 3 november. En okay. ik zal, Foodloose komt op 13 oktober. Dat, ja. Die had, was ik nog vergeten te ja. zeggen. Robert Kamer bespreekt uh, nieuwe films. De films van de komende herfst en uh, winter. In de nacht van het goede leven. Uh, remakes hebben we gehad. Ja. We gaan nu naar nieuwe films. Een nieuwe thema. Ja. Uh, Een nieuw thema. Okay. Ja, het thema, het thema was remakes. Maar met het uh, Matthijs van Heiningen junior hebben we het bruggetje naar de Nederlandse films. Want er komt ah, er echt ja. Enormes, echt een enorme stoot Nederlandse films aan. Uh, het gaat echt goed met de Nederlandse film. Uh, blijkbaar ook in het buitenland aan Matthijs van Heiningen te merken. Maar er komt echt, uh, echt een hele sloot films aan. Ik heb daar een uh, paar opvallende uitgelicht. De eerste daarvan, en daar heb ik ook heel veel zin in... dat is De President. Ik weet niet of je daar toevallig al iets van had gehoord. Nee. Dat is uh, uit de school Shu Shu Habibi en uh, Schnitzelparadijs. Oh ja, uh, en het verhaal gaat over... het is Nederland over een paar jaar... en uh, alle Henk en Ingrid hebben besloten... dat de democratie afgeschaft moet worden. En uh, ja, er moet dus een president komen. En uh, daarvoor wordt een kansloze, illegale Marokkaanse jongen gekozen. Die wordt de eerste president van Nederland. Mm -hmm. En uh, ja... Uh, Zelfkritiek natuurlijk van de Marokkaanse acteurs... en, uh, en bedenkers van, van dit verhaal... Uh, in de lijn van Chouchou Fabibi. Alle vooroordelen worden natuurlijk uh, uh, aangesneden... maar ook de, de vooroordelen die ze over zichzelf hebben... en, uh, en dat soort dingen. Uh, um, uh, vooral uh, Najib Hamali mag zich enorm uitleven... als een, uh, als een vriend van, uh, van de betreffende president. En uh, ja, het is, uh, het is veel, uh, veel couscousgrappen en uh, dat soort dingen. En uh, ja, ik denk dat... Henk en Ingrid er niet zoveel plezier aan zullen beleven van <lacht> deze film. Maar ik, eh, ik moet zeggen dat wat ik ervan heb gezien... daar heb ik toch wel echt smakelijk om zitten lachen. Hoe, hoe, ja, eigenlijk als je Shou Shou Fabibi hebt gezien... dan weet je ongeveer wel de teneur. Ja. Maar ik moest er erg om lachen. De rol van de nieuwe president wordt gespeeld door Ahmed Akkabi. En die kennen we uit Rabat. Dat is die, die road movie van drie Marokkaanse jongens... die met een taxi naar, naar Rabat rijden. Dat is mm -hmm. Nederlandse... Ja, onafhankelijk gemaakte film. Ze hebben het zelf gemaakt, ook, die film. Daar speelt hij een van de rollen in. En hij is een vaste waarde in de serie Het Huis van Anubis. Oh ja. uh, voor de jeugdigen. Ja, ja. Uh, uh, die komt op 15 september. En een weekje later komt de film Isabelle... in, het, uh, uh, in de Nederlandse bioscopen draaien. Gemaakt door Benson Boogaert. Die kennen we van Abeltje, Pluk van de Petterflat. Bright Flight die nu uh, in een serie op tv is ook. Mm -hmm. Uh, en dat is een, een psychologische thriller. Het gaat over een succesvolle actrice, Isabelle... die uh, tijdens een uh, vakantietje uh, wordt gegijzeld... door een, uh, ja, een mis, enigszins mismaakte Belgische kunstenares. En uh, uh, uit een soort jaloezie en ook uit een soort, soort uh, sinister kunstproject. Zij wil uh, de aftakeling van de mens... Uh, in, uh, in kaart brengen, uh, in schilderijen. En als slachtoffer heeft hij gekozen voor deze Isabel... die ze gevangen zet en daadwerkelijk lichamelijk laat afstaan. Zo, een woest verhaal. Het is een woest verhaal, ja. gebaseerd op een novelle van, uh, van Tessa de Low. Oh ja. En uh, ja, Benson Bogaert heeft daar ervaring mee... want hij heeft eerder De Tweeling ook gefilmd oh, ja. En dat ja, was ook van ja, Tessa ja. de Low. En uh, ja, gewoon een, een, een zwaar psychologisch uh, thriller. Dus, ja. uh, het is uh, spannend. Uh, uh, uh, een paar dagjes later komt uh, Hou me vast in de bioscopen. Dat is een, uh, uh, geen speelfilm, maar een documentaire. Het uh, gaat over uh, ja, de belevenissen van De Dijk, de Nederlandse band, uh, in 2010. In de aanloop naar hun 30-jarig bestaan. Ze bestaan dit jaar 30 jaar. Uh, de oude zoolknakkers uh, uit Amsterdam. En uh, Ze zijn gevolgd door documentairemaakster Susanne Raas. En uh, ja, die, die laat eigenlijk gewoon de verrichtingen van de band zien. En natuurlijk, 2010 was een bijzonder jaar. Omdat ze toen uh, ja, in contact kwamen met, uh, met Solomon Burke. De oude Soul-legende. De man die bijna niet meer op zijn poten kon staan. En altijd zittend op een troon zijn concerten gaf. Mm -hmm. die, uh, die had ze eerder al een keertje gehoord. En die zei, ik wil met jullie iets doen. Een keer optreden. En daar is uiteindelijk een, een plaat uitgekomen. En die man is, uh, kwam naar Nederland voor een serie concerten. Vorig jaar op 10 oktober. En uh, overleed in het vliegtuig op weg hier naartoe. Ja. Dus waarschijnlijk had zijn, uh, ja. zijn lijf het begeven onder het gewicht van alles wat die man, uh, die man hield. nogal van koken oh ja. en van eten. Uh, daar heb ik ook een stukje van de trailer van. Ja, en hoe lang denken jullie nog door te gaan? Wat is dat nou voor een vraag? En ik dacht. dat is een hele reële vraag. Daar wou er mee omhouden. Dat is bijna voor een lul gewoon. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus je kwam bij die kruising, kon rechts, links of rechtdoor. Je gooit je bijl neer. Waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je kan wel de blues willen verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De trailer van uh, Hou Me Vast, de documentairefilm Over de Dijk. Ja. Uh, daar uh, schijnt ook iets in te zitten van uh, dat het bijna gebeurd was met de dijk. Ja, nou ja, goed, ze vragen zich... In het uh, afgelopen jaar. Ja, nou Huub van der Lubber, die, die kreeg op een gegeven moment een vraag. Uh, je hoorde het net al uh, van, goh, uh, uh, hoe lang gaan jullie nog door? En ja, goed, als je 30 jaar uh, in welke carrière zit, laat staan, ja. laat staan het, uh, het leven van een popmuzikant, ja. vraag je je waarschijnlijk wel eens af of, of het nog zin heeft om door te gaan. En je kent ook van die bands die uit elkaar vallen omdat de zanger solo wil gaan of wat dan ook. En dat uh, ja, schijnt dus ook gespeeld te hebben bij de dijk. Het, het, is, een, het is een onthullend kijkje in de dijk. Um, het goede nieuws voor de mensen die zeggen van ja, goh, documentaire zal ik daarvoor naar een bioscoop gaan... is dat hij uh, aan eind oktober, op 31 oktober, komt hij ook op televisie meteen al. Mm. Dus hij draait gewoon vijf weken in de bioscoop. Hij is ook gesubsidieerd met, uh, met ook omroepgeld. Telefilm uh, is het een teledocumentaire. Dus als je hem niet in de bioscoop kunt zien, want hij zal beperkt gaan draaien denk ik... Uh, kun je hem gewoon op televisie zien uiteindelijk op 31 oktober. Uh, zeker een, een kijkje waard, want het is een van de beste en grootste bands van Nederland. Ik ben benieuwd hoe onthullend uh, het is. Ja, hoeveel uh, ze, waar ze bij heeft mogen zijn ja, en zo. Dat, dat, zo dat, dat, dat, dat, daar hangt het altijd een uh, beetje op, van of het echt interessant is, ja, of dat alleen maar zo'n fanboy... Ja, uh, of dat je, dat je overal bij mag zijn, want ja, ja. dat kan heel... Uh, ja, dat voor dat kan de fans is dat, is dat de extra bonus. Voor de niet-fans is dat juist uh, wat het waarschijnlijk interessanter ja. maakt... om er alsnog naar te gaan kijken. Nou ja, goed, dan komt er nog een historisch drama aan op 29 september... Van André van Duren, die heeft onder andere uh, op televisie Het Was in de Water gemaakt. Met in de hoofdrol mijn favoriete actrice uit Nederland, Sylvia Hoeks, geweldig, mm -hmm. geweldige actrice, uh, een van de jonge lichting. Uh, Marcel Musters speelt erin mee. Frank Lammers. Nou ja, goed, uh, uh, redelijk vaste, vaste namen verder uit het uh, uh, uh, Nederlandse acteursvak. De Bende van Os. Dat uh, is een uh, zo zegt men op ware feiten, gebaseerd verhaal. Over een, een misdaadbende. Nou ja, ver, vermoedelijk uit Os. Ja. Als je de titel mag geloven. Nee, die hield, uh, hield Nederland in zijn greep. En uh, uh, ja, die moest worden opgerold. En Sylvia Hoek speelt de rol van Johanna van Hees. Hij is een café-eigenaar. Uh, waar uh, de misdaadkoning met zijn trawanten. Uh, iedere keer de plannetjes in elkaar steekt. En zij, zij is eigenlijk die misdaadwereld ingezogen. en wil daaruit. En krijgt daarbij hulp van. Een, van een, een, een verzekeringsman die, uh, die zelf ook wat loesje dingetjes heeft, die probeert harder uit te trekken. Veel dreiging, veel, veel ja, dreiging van geweld, veel spanning. En uh, groots opgezet uh, historisch drama. Het speelt zich hmm. af in de jaren 30. Ik ben benieuwd. Ja. Dan ook een klein historisch drama, maar iets dichterbij, jaren 80. Uh, de Heineken-ontvoering. Oh. Ik wist helemaal niet eens. Er, ja. Ja, uh, Maarten niet, onder andere bekend van Zwarte Sneeuw, de serie. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Dat is een nee. heel broeierig uh, drama. Ja. Uh, ja, je moet van houden, het was heel traag. Dit ja. heeft stukken meer actie. Uh, wie speelt de rol van uh, Van Heineken? Ja. Noem eens de naam. Of ga je... Ben je... Nou, ik zal je uit, uh, uit de, de, de problemen helpen. Het is Rutger Hauer. Werkelijk? Ja, Rutger Hauer speelt uh, Freddy Heineken. Geweldig. De grote magnaat die... Uh, ja, die uh, wordt dat dan had ik niet zo snel uh, nee, nee. gedacht. Ik, nee, uh, ik, het, het zal ook even wennen worden, want de, de, de hondenkop van Heineken is natuurlijk gewoon vrij bekend. Om die ingevuld te zien door ja. uh, nou goed, de enigszins getekende glaastrekker van Hauer. Dat, maar goed, ik, ik denk dat dat, dat wel, uh, wel goed gaat komen. Ja. En de chauffeur? Uh, een onbekende naam. Okay. Ik, hij is me nu ontschoot, maar het was niet, niet een grote naam waarvan ik nou nee. dacht: van, dat is Doderer. Uh, dus, dus uh, de, de, de boefjes worden gespeeld door onder andere Teun Kuilboer, uh, Kuilboer en uh, Reinhold Scholten van Aschat, zoon van. Oh ja. Uh, en uh, ja, het, het is een vrij stevig drama. Uh, ik weet niet in hoeverre er fictie uh, bij komt kijken. Want je, je krijgt natuurlijk ook een inkijkje in wat Heineken gaat doen om die boeven te pakken te krijgen. Want het is natuurlijk, de gijzeling zelf is niet zo verschrikkelijk lang. En nee. Is, mm, ja, dat is die... Je heer, krijgt hem mee. geketend in, wat was het, een boerderij? Ja, met, nee, uh... nee, nee nee gewoon, gewoon een loods op... Ja, op een schuur. De, ja, het ja. Het, uh, ja. En een klein hokje hadden ze daar gemaakt. Ja. En daar zat hij samen met z'n... Dus hoe lang zover. trekken ze het verhaal? Uh... Nee nou, Ze trekken het door ook naar de jacht op. Ja, ja, en en ja, gewoon ja. de dreiging, die, de Heineken die gewoon uh, zegt van ik wil ze achtervolgen tot alle hoeken van de aarde, ja, ja, dat is ja. ongeveer het verhaal. Ja. En dan zie je dus ook hoe die jongens uh, in één keer van, van ja, god, laten we eens even proberen een paar miljoen uh, te pakken krijgen en uh, daarna zijn we blij tot, tot complete waan, uh, waan uh, voorstellingen en paranoia en achtervolgingen. Ja. Dus dat, dat wordt een spannend verhaal. Ja, toch wel even in de harde Nederlandse criminaliteit geworteld. Ja, het was voor mij een verrassing dat het eraan kwam. Ik denk in één keer, hé, niks over gehoord eigenlijk. En uh, in één keer is hij er. En dan, ja, uh, tot slot eigenlijk uh, van de Nederlandse titels. Uh, ja, uh, je kan het bijna niet gemist hebben. Reinhard Oerlemans, die, uh, die waagt zich uh, aan uh, de verhalen van, uh, uh, van uh, Willem Barends... en zijn mannen op Nova Zembla... Uh -huh. Uh, in 3D, de eerste Nederlandse 3D-film. Oeh, zo. Ja, ja, ja, ja. ja. dat, dat is, heeft heel veel voeten in de aarde. En heel dat veel... moet toch... Is dat nog een hele kostbare techniek? Want ja. er, er is natuurlijk inmiddels heel veel al in er is heel, er 3D. Er is te veel. Ik heb nog weinig films ja. gezien waar het echt iets is. Waar toevoegt. het echt noodzakelijk is. Ja. Ja. En, uh, dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ik vind dit ook ja. zo'n verhaal waarvan ik me afvraag. Ja, moet je de sneeuwvlokken nou echt op je af zien komen waaien? Ja. Ja. Dus, dus ik ben heel benieuwd. Uh, Dirk de Lint speelt de rol van Willem Barens. Uh, Nieuw-Nederlands talent Robert de Hoog... die ook internationaal aan het scoren is inmiddels. Uh, uh, speelt uh, een van zijn ze uh, uh, zeelui en Doutzen Kroes natuurlijk... de bevallige Deerne die uh, met opgebonden borsten... zit te wachten op de thuiskomst. Dat is ongeveer <tie> <allemaal tie> het verhaal. Uh, uh, ja, ik ben heel benieuwd... Uh, ja. Hij heeft uh, Komt een vrouw bij de dokter uh, verfilmd. Uh, niet uh, uh, zonder kritiek, uh, want het was een vrij fragmentarische roman. En hij heeft het eigenlijk vrijwel letterlijk zo verfilmd. Mm. En ja, goed, uh, de dramatische lading kwam niet van de regie, uh, uh, uh, maar van het gebeuren. Ja, als een klein kindje afscheid neemt van moeder die op sterven ligt, dan gaat iedereen janken. Of ja. je het nou goed of slecht verfilmd wordt. Ja. Ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij zo'n groot. Project en volgens mij ook met internationale aspiraties, hoe die dat gaat aanpakken. En uh, ja, het komt al vrij snel, 24 november. Dus dat is, uh, nou, wat is het? 2,5 maand en dan, uh, dan is het zover. Ja. Dus ze zitten in postproductie. Ik ben heel benieuwd wat ze daarvan gaan maken. En dat was het eigenlijk voor wat, voor wat betreft uh, het nationale deel. Ja. Ik heb nog twee films waar ik, ja, je, want je moet op een gegeven moment in een grens, uh, grens trekken. <laughs> Heb ik uh, ja, uh, Steven Spielberg er maar uitgelicht. Ja. Die komt voor het eerst in tijden weer met, uh, met uh, filmwerk. En niet één film, maar twee films. Uh, vlak achter elkaar. Mm -hmm. De eerste is uh, de verfilming van Kuifje. Uh, Tintin heet het, in, uh, net zoals in, uh, in het Frans heet het, in het Engels. Uh, uh, ja, de uitspraak is anders, maar goed. <laughs> en dat is de verfilming van uh, het geheim van de Eekhoorn, uh, de Eenhoorn. Ja. Uh, Helemaal computertechniek. Ik weet niet of je de Polar Express hebt gezien ooit. Ja. Uh, nou ja, Diezelfde techniek wordt losgelaten. Dus uh, de acteurs lijken eigenlijk niet meer op zichzelf. Ze lijken meer op personages. En, uh, ja, het is, het, het, het, Want er is, wordt dan als het ware een, uh, een geanimeerd persoon over ja. een acteur heen ja, gelegd. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus ja. Captain Heddock lijkt echt op, uh, op een 3D versie van Captain ja, ja. Heddock. Het zijn wel acteurs die het spelen. Het zijn acteurs die het spelen. Het is ja. een beetje zoals met Lord of the Rings. Ja. Uh, waar Gollum heel erg werd gespeeld door een acteur Andy Serkis. Die... Uh, Eigenlijk een Oscar moeten krijgen voor alle fratsen die hij heeft moeten uithalen om dat personage tot leven te krijgen, tot in de gelaatstrekken toe. Daar heb ik echt hele bijzondere documentaires over gezien, over hoe, in, ja, hoe intens bijna elke wenkbrauw die hij die, die golm in die film uh, optrok, die trok hij daadwerkelijk ook op. Hij, hij duikelde ook, hij deed al het acteerwerk fysiek ook. Uh, maar en, met Polar Express was dat al, dat was al een stuk meer gummie. Ja, uh, ja, nou dat gummy is hier ook. Ik moet zeggen dat de eerste beelden die ik ervan zag, toen was ik niet overtuigd. Ik denk van ja, gaat we daar die kuifje? Dat is... Ja goed, het, het, het, het is een strip. Het is tweedimensionaal. Uh, ze hebben dat al een keertje eerder gewoon in gewone tekenfilms. Hè. De Zonnetempel heb je onder andere uh, gehad. En ze hebben het uh, eind jaren zeventig ook nog uh, in live action verfilmd in Frankrijk. Kuifje en de blauwe sinaasappels. Dat is gewoon ja. daadwerkelijk een jongen met een kuifje, blauwe draadje ja, nee, ja, ja. en zijn bruine knikkerbokker. Uh, maar hier hebben ze echt gewoon, ja, het is een 3D-verhaal geworden... à la Polar Express, met in de hoofdrol Jamie Bell. Dat is voor veel mensen niet zo'n bekende acteur. Maar als ik zeg, Billy Elliot. De kool... Hoe noem je dat? De koolmijnwerker, de mijnwerkerszoon... die graag ballet wil doen, tot verdriet van zijn ouders. Nou Die jongen die, die is wat ouder geworden en die heeft in wat, uh, ja, wat kleinere actiefilms gespeeld tot op heden. En dit is uh, ja, heel groot, maar je herkent hem niet. Want hij ziet eruit als kuifje ja, ja, ja. In, in een soort ja. getekende versie. Ja. De latere beelden die ik ervan zag, toen ging het in één keer toch wel geloven. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel benieuwd ben naar hoe de hele film uitwerkt. Ik wou dat kon zeggen dat ik hem al had gezien, maar dat, met Spielberg lukt je dat gewoon echt niet. Met nee, die, dat, nee. Daar wordt, lekt er heel weinig van uit. <laughs> uh, en het lijntje met Gollum is er wel trouwens naar. Uh, want uh, Captain Herak wordt gespeeld door diezelfde Andy Circus, die, uh, die gewoon dus heel veel ervaring heeft met oh, ja. allemaal ja. bolletjes op zijn gezicht en bolletjes op zijn lijf en acteren. Het, uh, ik moet zeggen, het zag er heel kinetisch uit. Heel dynamiek. Uh, oh. De dynamiek zat er heel erg in. Die ja. En de humor van Kuifje zat er wel in. Dus je hebt Janssen en Janssen en die heet hier Thompson en Thompson. Ik vroeg me ook al af, waarom wordt dat gespeeld door twee verschillende acteurs? Je moet daar ook weer één acteur voor ja, gebruiken. Ja, ja, ja. Maar ja, er wordt toch een computersausje overheen gegoten. Ja. Dus je kan alles door iedereen laten spelen. En Daniel Craig, die speelt uh, uh, Red Rackham, zoals hij in het Engels heet. In Nederland heet hij natuurlijk Scharlaken Rackham. Ja, ja, ja. En uh, ja, de laatste beelden die ik ervan heb gezien, de meest recente opname... dacht ik toch in één keer van, ja, ik zou hier toch wel in kunnen gaan geloven als ik, mm -hmm. als ik het zie... Um, ja, uh, de, uh, met de humor. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Uh, die komt op uh, 26 oktober al. Oh snel. Ja, is leek vrij snel. Een, leek me een kerst... Uh, ja, Goed kerstding. Ja, dat, uh, maar blijkbaar heeft hij die eer overgelaten aan War Horse. Uh, zijn tweede film die uitkomt. Althans kerstfilm, hij komt net na de kerst uit. Volgens de planning. Ik vind het ja. een raar tijdstip. Midden in de kerstweek nog een film uitbrengen. Meestal oh, ja. is het de week daarvoor wel bekeken. En dat is weer een typisch... Uh, Spielberg-drama. Dra er uh, uh, uh, zullen ongetwijfeld special effects aan te pas komen... maar niet dat wij ze zien of weten dat ze er zijn. Uh, een mooi dramatisch verhaal dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat gaat over een, uh, een, een jongen, gespeeld door Jeremy Irvine. Nooit van gehoord, maar goed. Mm -hmm. hij heeft al, uh, Spielberg heeft eerder jong, uh, jonggrut uh, in zijn films gebruikt... Ja. later al of niet doorbrak. Uh, die speelt uh, Albert, uh, een jongen die een, een jong veulentje... Uh, tot volle wasdom zie komen zijn paard, Joey. Maar die wordt op een gegeven moment in beslag genomen door het leger. En uh, verscheept naar Europa, want daar moet hij die dienst doen als paard uh, in de oorlogsmachine. Mm -hmm. En uh, de jonge Albert gaat erachteraan, die wil zijn paard terug. Dus naar Frankrijk uh, als verstekelingetje en uh, proberen je, vaart, uh, je paard te vinden... tussen al het uh, ja, botte oorlogsgeweld dat daar in de loopgraven plaatsvindt... En, ja, uh, uh, verwacht heel veel mooie plaatjes, heel veel uh, momenten, Zo het wel, momenten ja. waar tranen worden, worden verlangd. Ik denk wel als uh, sentiment inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. Het uh, is een nieuw verhaal? Uh, het is gebaseerd op een boek, hmm. voor zover ik het weet. Uh, en ja, ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met Empire of the Sun. Een film uit uh, eind jaren tachtig die hij heeft gemaakt over een jongen die in een krijgsgevangenenkamp uh, in, uh, in het, uh, Azië terecht kwam. En uh, bevriend raakt met een, met een piloot. En uh, dat was ook grootschalig. En ook oorlogsbeelden. En uh, echt zo'n zo period piece. En dat heeft hij hier opgehangen aan het paard van een emotie... Of uh, aan het paard van... Sorry, aan het emotionele verhaal van een paard. Ja. En uh, ja, het, is, het heeft typisch alle, alle aspecten die je kan verwachten van Spielberg. Ja. Gewoon uh, ja. een, een jong jongetje. Uh, contact met een... Met een, een ja, niet IT, e maar een paard in dit geval. ja. ja, ja. Spannende avonturen, groots opgezet. En uh, ja, dat wordt uh, meeslepend drama. Ja. Kan hij, ja, ik neem aan dat hij ook hier mikt op de Oscars. Die hij waarschijnlijk voor de techniek kan krijgen bij, bij Kuifje. Uh, zal hij hier daadwerkelijk voor de, voor de cinematografie en regie en, en de hele mikmak gaan. Ja, en dan zijn we zo'n beetje rond. Ik ja, denk, dat waren er nogal wat. Dat waren er flink wat. Laat ja. ze nog even horen. De, de films die je allemaal hebt uh, goed besproken en gehighlight voor de komende herfst. In chronische uh, gro volgorde, zullen we maar zeggen. Nee, chronologische volgorde. Crazy Stupid Love, uh, romantische komedie aanstaande donderdag. The Devil's Double, een zwaar uh, Scarface in Irak uh, drama. En uh, het uh, totaal overbodige koning de Bar Barbarian. Mm -hmm. Later deze, deze herfst, Friday Night, een remake van een vampierverhaal. Foodloose, uh, dansen met z'n allen, uh, moderne dansmoves. En uh, uh, The Thing, uh, de griezelklassieker. Uh, gemaakt door Matthijs van Heiningen, junior. Mm -hmm. een Nederlandse inbreng. Uh, de Nederlandse films die daar uh, aan gekoppeld zijn door mij. De uh, president, uh, Shouf, Shouf Habibi, maar dan met de eerste Nederlandse president van Amerikaanse uh, Marokkaanse afkomst. Het is laat, hè? Het is, of vroeger. Ja, <laughs> ja. Allebei eigenlijk, allebei. Ik, ik had ja. nog even moeten gaan slapen voordat ik hier kwam. <laughs> uh, Isabelle, uh, psychologisch drama. Uh, gebaseerd op het uh, verhaal van Tessa de Loo. Hou me vast, documentaire over de dijk. En mocht je geen kaartje daarvoor willen kopen, dan kan je het op tv zien eind uh, oktober. De Bende van Os, historisch misdaaddrama. Uh, 29 september, Heineken ontvoering. 27 oktober, spreekt voor zich. En Nova Zembla, 24 november. Je kan elke maand een grote Nederlandse Inderdaad, filmpakken. Inderdaad, veel zijn denkt. het er ja. ja. En dan uh, natuurlijk, ik, uh, ik noemde ze net al... Uh, de avonturen van Kuifje. The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Uh, Steven Spielberg, 26 oktober. En War Horse, 29 december. Ook een mooi drama van Steven Spielberg. Nog net tussen kerst en oud en nieuw. Als je nog net dit jaar Steven Spielberg voor de tweede keer wil pakken... dan kan dat. Robert Kamer, hij deed een vooruitblik op alle films die gaan komen. Hartelijk dank daarvoor en voor je komst naar de nacht van het goede leven. Graag gedaan. We gaan nog een uh, um, muziek laten horen uit een van de films. Ja, nou, Het is niet zozeer direct uit een van de films. Het is de documentaire van, uh, van de dijk. Ja. Die leent zich natuurlijk prima voor een plaatje. Ja. Uh, hun samenwerking met Solomon Burke. Dat is uh, tot, een, tot een hoogtepunt gekomen in een daadwerkelijke Engelstalige plaat uh, van uh, dijknummers. Muziek, uh, muziek werd gespeeld door de dijk. En uh, de zang werd voor het grootste deel voor, voor de rekening van, uh, van Solomon Burke genomen. En uh, ja, we gaan nu luisteren naar het liedje Perfect Song van de dijk en Solomon Burke.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 perfect song with perfect verses perfect choruses but I'm afraid I might get it slightly wrong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 Perfect choruses But I'm afraid I'd get it slightly wrong mm -hmm. Perfect verses Perfect choruses But I'm afraid It can't be done een onstalige versie van Dat zou mooi zijn, Solomon Burke en De Dijk. Op 8 augustus was Celine Cairo te gast in De Nacht van het Goede Leven. Ze werkt momenteel aan een nieuw album dat precies over 178 dagen klaar moet zijn. Dat is de deadline die ze zichzelf heeft opgelegd. Ze speelde hier onder meer In The Light. Op 17 juli van dit jaar overleed Johnny Kraaikamp op 86-jarige leeftijd... in het Rosa Spierhuis in Laren, waar vele kunstenaars op leeftijd wonen. Te ere van zijn 85e verjaardag kwamen daar een jaar eerder nog... vele bekenden van de oude Kraai samen om zijn verjaardag te vieren. Er werden beelden van uitgezonden die toch ontluisterden. Al weet je dat de komische kop uit de Johnny-en-rijk-tijd van lang geleden is. Krijkamp leek er geen plezier in te hebben. Hij glimlachte geen enkele keer en keek droef om zich heen... naar de sprekers en aanwezigen. We draaien een liedje waarvan de melancholie past bij dit moment. Want al was het het afgelopen weekend vol zomers warm. De kruidnoten zijn alweer te koop. Toon Hermans schreef het nummer. Johnny Krijkamp zingt De Batman van september. Het strand is leeg en van het bonte, blije leven is niets gebleven dan het ruisen van de zee. De oude badman in een grijze wollen jumper, die neemt vandaag de laatste rieten mee. En daar rijdt hij met zijn volgeladen wagen, ieder jaar weer naar dat schuurtje op het plein. Tot de zomer het volgend jaar weer op dagen Misschien dat hij er zelf dan ook weer bij zal zijn Ik zie hem gaan die badman En ik zie hem komen En ik denk weer ieder jaar opnieuw als ik hem zie Daar met zijn vastgesnoerde hoge stapels het is een hele wagen vol melancholie. Zoveel zomers lief en leed wordt opgeslagen. Denk ik als ik naar die stille Abra kijk. Maar in de lente voel ik ook dat wel wagen Als hij weer aankomt rijden op die hoge dijk. En een strandstoel, hij heeft nu een ander kleurtje Daar heb ik dagenlang verrukkelijk in gevrijd Het was zo'n grote houten waar we s'nachts in sliepen Want we hadden allebei een zee van tijd En in die stoertjes zaten Willem en Marijke Zo verliefd te zijn, het was een heerlijk paard maar van de zomer stond ik even hard te kijken. Hun stoeltjes stonden toen een heel eind uit mekaar. En in die blauwe rieten stoel zat oma Ari, met op zijn grijze kopje die papieren steek. Hij zei voortdurend: Ik geniet zo van het water. Als hij door zijn kijker naar de meiden keek, hij is nou dood en kijk ik zomers naar de hemel. Zit oma Arie op een grote witte wolk. En door zijn verre kijken gluurt hij naar beneden. En ik hoor hem zeggen, het is voor mij toch lekker volk. Die stoeltjes hebben ze allemaal gezeten De grote sterren van het theater en tv En als hun glans en al hun glorie is vergeten Dan staan nog altijd hier die stoeltjes aan de zee Zingt de wind dan zacht het liedje van september Denk ik aan Rietje, Dolly, Mary of Katrien Ik hoor de golven zachtjes kluisteren Remember, ik heb het blije strand nog nooit zo leeg gezien. Het strand is leeg en van het donte, blije leven is niets gebleven dan het ruisen van de zee. De oude Batman in zijn grijze wollen jumper, die neemt vandaag het laatste rietenstoeltje mee.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 15 augustus was live in de Nacht van het Goede Leven Annie Mary en haar band met a New Beginning. Straks uit Gertruiden Berg Ambacht live in de Nacht van het Goede Leven, nu eerst nog even Seabird en the sound of you and I van een album Rocks into Rivers. you me how to love and how to dance.